Boutermal gemoet met het NMS Journaal. Barcelona, Juventus en Real Madrid dreigen nog altijd te worden uitgesloten van de Champions League. De voetbalclubs weigeren een akkoord te sluiten met de Europese bond UEFA na het mislukte Super League project. Negen andere clubs die mee wilden doen aan de nieuwe supercompetitie zijn wel teruggekeerd bij de UEFA. Ze moeten daarvoor miljoenen euro's boete betalen. Barcelona, Juventus en Real Madrid hebben deze maatregelen voor reïntegratie niet geaccepteerd. De drie vinden dat de UEFA te ver is gegaan in de reactie op de league plannen Door de coronapandemie zijn er veel minder nieuwe donoren van stamcellen. Afgelopen jaar nam dat aantal wereldwijd met ruim een kwart af. De teller bleef steken op 2,2 miljoen, terwijl het was gerekend op ruim 3 miljoen. De mindere groei is onder meer veroorzaakt doordat er niet geworven kon worden op bijvoorbeeld scholen en universiteiten. In India overleden de afgelopen 24 uur een record aantal mensen aan het coronavirus. Voor het eerst sinds het begin van de pandemie waren dat er meer dan 4000. totale dodental in India nadert de 240.000, het op twee na hoogste ter wereld. Het aantal besmettingen in het land met ongeveer 1,37 miljard inwoners staat nu op bijna 22 miljoen. In de aanloop naar de wedstrijd Feyenoord-Ajax morgen zijn deze week in Rotterdam en Amsterdam supporterscafés en woonhuizen getroffen door explosies. Gisteren is een Amsterdammer van 21 opgepakt voor mogelijke betrokkenheid. De geweldsincidenten hebben mogelijk ook te maken met een gebeurtenis van drie weken geleden. Toen supporters van beide clubs het bij de IKEA in Delft met elkaar aan de stok kregen. Feyenoord supporters hebben nu besloten om een aantal cafés en woningen in de stad te bewaken tot de wedstrijd van morgen. Het weer bewolkt en vanuit het westen regen. Het is met 10 tot 12 graden kil. Vanavond wordt het vanuit het zuiden droger en de temperatuur loopt dan op. Morgen geregeld zon, maar ook kans op een bui. En dan 22 tot 27 graden. Dit was het NMS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door wegwerkzaamheden. De A4 van Amsterdam naar Den Haag is dit weekend dicht... tussen Knopenburgerveen en Roelof Agensveen. Veel mensen rijden om via de A44. Maar het kost je ook al wat extra reistijd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Je hebt daar vijf minuten op onthoud tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Just a waiter in a fancy boy. From dawn till late at night, he's working hard.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 interessant dat we zo'n verenigingsbespreking. Ik, uh, ik hoor dat alle andere verenigingen er ook last hebben van een vrijwilligerstekort. Van een ja, helaas wij ook. Ja, toch was het bij, uh, bij de scouting uh, niet de soort van gewoon, maar vanuit de, de oudste groep. Bleven er altijd wel een paar uh, over, die gingen naar de stam, hè, de leiding. En, en, ja. dat, en dat wordt nu minder? Ja, wordt minder, dat zie je wel. Het tijdsbeeld is toch veranderd.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 daar staan alle adressen. Je kan ook gewoon langskomen. Dat mag met de coronaregels. Dan word je bij het hek opgevangen. En dan kan je gewoon geïntroduceerd. Dan kan je even rondkijken. In een bepaalde bubbel. Maar het beste is gewoon wildste.nl. Wildste.nl. Dus mocht je het leuk vinden om eens te praten of eens te kijken. Kijk op de wilste.nl En dan neemt Menno wel contact met je op om dat te doen. Ben ook nog nee. verder nieuws uit de scouting? Ehm, um, dat overval je me. Ja, nee, dat we, de kamp, dat we naar kamp kunnen, dat is... Uh, ja, dat, dat is, is wel... Uh, en, en waar ga je naartoe? Wij gaan allemaal naar Austerliet. Dat is bij de piramide uh, in Utrecht. Uh, bij Soest en Baan in de buurt. Uh, daar zit een heel groot kampeerterrein voor, voor scouting. Want er zijn er 40 terreinen in heel Nederland... waar je, waar je als uh, scouter niet scout kan kamperen. Zou je gewoon primatiek kamperen, zeg maar.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 Scouts hemd aan, we kiezen voor het avontuur En tonen wie we zijn aan elke ouder, iedere buur Quiz of bekentocht, elke week een nieuw verhaal Ga je op je bek vallen, doen we allemaal Want op de top van de berg kan je het uitzicht beter zien Scouts is lukken of mislukken dan tot vallen Onderste binnen, wat maakt het uit? Of we winnen. Doe een bospel op de straat, zodat je je comfortzone verlaat. Mijn marshmallow, die is verbrand, gelukkig maar aan ene kant. Springen door de passen, je moet je echt niet wassen. Heb je een blauwe plek, of is het een schilderplek? Schipper, wil niet overvaren, nee, nee, Hey. Yeah. neem het kost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 you to the table You see the same old thing Ain't no food upon the table There's no fog up in the pan But you better not complain, boy trouble with the man Let the midnight special shine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 Mm -hmm. En uh, ja, die, dus, uh, ja, mensen vinden het wel heel erg leuk om ook een beetje op een keer op een andere manier uh, naar Zandvoort te kijken. En te laten zien dat het ja, nou ja, gewoon, uh, dat hier hartstikke leuk is. Ja, nou, Mochten mocht de, de, de luisteraars uh, willen zien hoe die map eruit ziet, kijk dan op uh, liefzaatzandvoort.com. Uh, ja. Christel, we zijn weer een aardig het uh, bijgepraat. Ja. Uh, mocht er weer wat leuke dingen zijn, dan horen wij dat graag. Oké, okay, leuk. Ja. En dan uh, wens ik je een prettig weekend. Ja, jij ook. En bedankt voor de uitnodiging. Dankjewel, Tot ziens. Tot de volgende keer. Dag.